Drie uur Kees Groot met het NOS Journaal. In een uitgaansgelegenheid in de Belgische plaats Heus de Zolder... is een deel van een verlaagd plafond ingestort. Volgens de politie zijn acht mensen lichtgewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in Densing Grand Prix. Volgens meerdere bronnen brak er paniek uit toen plafonddelen naar beneden kwamen. De hulpdiensten rukten massaal uit en een medisch rampenplan werd gestart. Hoe het kon gebeuren dat het plafond instortte is nog niet duidelijk.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 De Verenigde Naties hebben het noorden van Gaza uitgeroepen tot rampgebied. Zover het oog reikt zie je water, zegt een VN-woordvoerder. Veel huizen zijn alleen per boot bereikbaar. Op sommige plaatsen staat het water twee meter hoog. Het weer bewolkt en hier en daar regen of motregen. Het koelt af tot minimaal vier graden. Aan de kust staat veel wind. Overdag wordt het in de loop van de middag droog en maximaal acht graden. De komende dagen blijft het wisselvallig en zacht. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linden. Yes, nacht. Welkom in de nacht van Radio 1. Lizzie is lekker op weg naar huis. En tot vijf uur zit ik hier. met naam is dus Frank... En ah, sowieso, wat een week. Fantastische week. Maar de week begon ook al. Begon echt met een fantastische, fantastische gebeurtenis ook. Klasse afgelopen zondag was ik uh, naar mijn moeder. Die, uh, die zingt in een koor. En dat is haar hobby. En dat klinkt een beetje zo. Ze zal wel trots zijn, denk ik, dat het op Radio 1 is. Zingt ze dus in een, een popcore, Noisy Voices heet dat. Doet ze met vriendinnen en allemaal, uh, nou ja. Is gewoon haar hobby. Dat is iets wat zij heel erg tof vindt om te doen. En uh, toen dacht ik van, uh, wat is jouw hobby eigenlijk? Zo'n standaard vraag ook, hè, die aan iemand stelt. Wat zijn je hobby's? Als je een beetje gaat daten bijvoorbeeld. Maar wat zijn nou je hobby's? Wat doe jij? Wat vind je nou echt fantastisch om te doen? En wat is nou echt iets waar je al je vrije tijd aan besteedt? Dat was wel grappig. Na uh, mijn moeder... Die, dus met dat koor die liedjesong, zong kwam er een orkest, een amateurorkest. Mensen die hun hobby uitoefenen. Het is niet hun werk. Maar mijn hemel, dit was echt een amateurorkest, luister maar. En vooral die fluit, let op. Ik laat hem even doorlopen, want dit is al een beetje valsig. Het wordt Alsmaar erg. Mijn excuses alvast. Dit ging dus gewoon twintig minuten door. Hè? Af en toe wel, dan gingen ze een nieuw stuk doen. Maar dat de hele tijd, dat valse fluitje door Het was echt verschrikkelijk. Maar ja, het was een hobby, dus je kan het niet kwalijk nemen. Het was niet professioneel. Wat zijn jouw hobby's? Voetbal je bijvoorbeeld graag? Of uh, speel je een muziekinstrument, net als hen? En, uh, of doe je... Maar verzamelen natuurlijk. Verzamelen is een van de grootste hobby's. Postzegels verzamelen, bierdopjes verzamelen. Je kan alles verzamelen. Horloges verzamelen, bij wijze van spreken. 0800-1121 Wat is jouw verzameling en wat is jouw hobby? Kom maar door Ja, Toen net hoorde je dit liedje al In het uh, koor van mijn moeder En daarom nu even het origineel Kunnen ze misschien een beetje luisteren hoe het echt moet Nee, nee, dat was prima, dat koor was prima Het orkest was verschrikkelijk 0800-1121 Wat zijn jouw hobby's? Je mag ook mailen Dat doe je naar nachtbrakers.bnn.nl Seal dus, kiss from a rose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 That your roses in bloom. A light hits the gloom on the Ik ben niet heel groot fan van Siel, maar ik vind dit wel een mooi liedje: Kiss from a Rose, radio 1, nachtbrakers. Ja, ik heb dus toen net iets laten horen en ik krijg alleen maar boze mensen. Die inbellen, 0800 1121 daar kan je over inbellen. Het gaat over hobby's, wat is jouw hobby? Welke hobby beoefen jij? Joost, goeienacht. Hallo. Hoi. Hoi, hallo, oh, goedenavond. Hi. Ja, ben jij boos ook, of niet? Nee, ik ben niet boos. Nee, oh. ik ben niet boos, man. Nee, hoor. Oh, nee, nee, ik... nee, nee, nee. Hey, nee, ik had, uh, ik had uh, net een uh, mevrouw aan de lijn en die zei van... ...ja, dat kan je toch niet zeggen over, over dat orkest dat ze vals spelen? Maar ja, je bent het toch met me eens, luister nou. Het is toch gewoon vals, of niet? Ja, valt... het is ook vals, maar, maar het, is, het is een hobby van die mensen. Dat vinden ze fantastisch, dat vinden ze leuk. En ik zou het wel eens vertellen, mijn moeder speelt in dat orkest. Niet. Ja, mijn moeder speelt fluit. Die speelt fluit in dat orkest. Maar, Jazeker. Want, het was in Amsterdam, in de Meervaart? Ja. En dan was je, was je er ook, of niet? Nou, ik was uh, zelf niet bij dat op, maar ik heb het wel eens vaker gehoord. En, en inderdaad, dat klinkt wel een beetje vals, maar ja, dat vinden ze gewoon leuk om te doen. En ik maak zelf ook muziek en het klinkt ook niet, maar het is gewoon leuk om te doen. Absoluut, maar het viel mij gewoon op. Terwijl ik, en, maar dat zei ik ook, want ik zei het ook, je kan het niet kwalijk nemen, hè. Want het is hun hobby, het is niet hun werk, ze worden er niet voor betaald. Nee, maar, groot gelijk. En wat is jouw hobby? Jij, jouw hobby is radiomaken. Onder andere, maar hoor je die fluit, dat is je moeder, hoor je moeder. <laughs> Maar heb u die glimlach gezien erbij? Misschien doen ze het wel expres. Nee, nee, nee, nee, maar ik wil, er ook niet, ik wil ook niet onaardig doen erover. Maar het was gewoon, het was gewoon een beetje vals. En ik, ik zat daar en ik moest er een klein beetje om lachen. Maar ik dacht wel van, inderdaad, het is hun hobby. Dus het is, het is ja. ook niet, het is helemaal niet erg. Wat zijn jouw hobby's, Joost? Wat doe jij? eigenlijk? Mijn, ho mijn hobby's zijn uh, FIFA en uh, FIFA spelen. En nog meer FIFA spelen. Leuk is en, dat. Hè? Uh, even, wacht heel even. We en... moeten misschien even uitleggen wat het is. Dat is een computerspel. Een voetbalcomputerspel op de Xbox of de PlayStation of de computer. Voor degenen ja, die dat zeker. niet weten. Ja, ja en uh, daarnaast doe ik ook nog uh, gitaar spelen. En uh, mijn, eigenlijk is mijn werk is ook, nog, uh, is ook nog een grote, grote hobby voor mij. Het ging net over treinen, hoorde ik. Ja, bij uh, Lizzie in uh, de wereld ja. van BNN. Ja. Precies, ja. Nou, ik werk zelf uh, op het station in Den Bosch bij de, bij de fietsenstalling. En daar nou hebben wij deze week doorgekregen dat wij uh, uh, waarschijnlijk onze baan kwijt gaan raken. Omdat ah, ja. de NS het allemaal uh, door mensen. Ja, dat last ik. Laten, ja, ja, dat heb je gehoord. Ja. ja. ze willen een soort kwaliteitswaarborg. Dus ze willen het in, onder eigen beheer nemen. Dat op elk station hetzelfde fietsenhandelaar is. Vanuit de naam van de NS. Nou, precies. En uh, nu werken we eigenlijk al uit naam van de NS. En wij doen ook altijd het OV-fietsen. En het is, uh, het is fantastisch werk om, uh, om te doen. En je leert de mensen ook echt goed kennen. En de NS wil nou uh, voorspelbare kwaliteit gaan leveren... met mensen die voor de helft van het geld werken dan wat wij doen. Ja. Nou, ik vraag me af hoe ze dat gaan doen. Dat is ja. toch wel uh, bijzonder, lijkt mij. Maar, is, uh, zijn, is fietsen maken jouw hobby? Of zijn treinen jouw hobby? Want je zei van, uh, ik werk op het station... Ja, nee, de, de fietsen is mijn hobby, ja. Dat is, uh, fietsen maken niet echt, maar, uh, maar zelf fietsen, wel ja. En fietsen dan, ja. heb je een wielrenfiets of mountainbiken? Uh, wielrenfietsen, ja, ja, ja, ja. En dat is uh, elke week toch uh, tientallen kilometers uh, ook in de kou. Ja. En uh, dat is toch wel heel mooi, ja. Eventjes op een rijtje. Je hebt dus als hobby uh, muziek maken, uh, FIFA spelen, voetbalspelen op de computer, fietsen. ja. Uh... En ik heb iets met tropische eilanden. <laughs> dat je er graag naartoe gaat of dat je er graag plaatjes van kijkt? Uh, beide. En dat ik er graag wil wonen. Ja, maar wie niet, hè? Nou ja, althans, ik zou er niet willen wonen eigenlijk. Nee, hoezo niet? Nou ja, nee, dat zit je... Kijk, het is leuk om naar een onbewoond eiland toe te gaan. Maar om daar te wonen, om daar altijd te zitten een ja, tropisch eiland. Hè. Onbewoond eiland is wel weer een ander verhaal. Een oh. onbewoond eiland is iets anders, maar een tropisch eiland met bananen en kokosnoten en, en overal aardige mensen, dat, dat is toch fantastisch. En wat zou je dan gaan doen? Zou je dan een hobby zoeken daar? Nou, ik zou daar dan flesjes water gaan maken, denk ik. Dat lijkt me wel leuk. Oh. En die verkopen. Dat is wel een goede, inderdaad. Nou, als het allemaal zo over is, dan laat ik het je weten. Ja, heel goed. 0800 1121. Dankjewel, Joost. Fijne nacht nog. Ja. Jij ook, Joost. Goedemorgen, oh, doeg. Ja, dat zijn moeder Dat is toch zoveel toeval dat zijn moeder in het orkest zat wat ik niet horen. Wauw. Goed, um, eventjes kijken. Nog even naar Tineke. Tineke, goedenacht. Hallo. Hi. Ik was even heel boos op jou. Ja, hoezo? Nou ja, hoe jij je moeder neerzet, dat kan toch niet? Over het koor? Ja. Nou, nah, nee, maar het was niet... Ik was over het koor, nee, yes, over het koor was ik wel tevreden hoor. Kijk, het is, niet, het is geen topmuziek. Nou ja, dan, vind ik, dan denk ik, dan moet je dat met meer nuancering neerzetten. Want die mensen die doen... Ja, ik sta heel veel voor amateurgroepen. En al die mensen doen vreselijk hun best. Ja, en, nee, absoluut. Nou ja, kijk maar naar jezelf. Jij wil niet um, voor gek staan. Niemand wil dat. Nee, maar lieve Tineke, nee, ik, ik heb heel ja, lang gevoetbald. Ik ja, dat snap ik En ik kan helemaal niet goed voetballen. En dat, maar dat doe ik ook heel erg mijn best. Maar als je van de zijlijn kijkt, dan ziet dat er ook niet uit. En dan mogen mensen nee, gerust maar zeggen: van... Muziek. Is het met muziek anders? Ja, is voor mij Nou, Laten we heel even luisteren nog. Ik nee, je het ons niet laten horen hoor. Wat vind je ervan? Uh, nou, dat ga ik dus niet zeggen. Want <laughs> doe, dan denk ik van... Oh, wat doe je Je schreef je best. Of dan ga ik iets anders zeggen. Maar <laughs> niet wat jij zegt. Oh, oké. Okay. Maar... Uh, je het? Ja, nee, ja. Maar nee. ik ben blij dat je het een beetje genuanceerd hebt. Want, nou, ja, ik vind... Ja, ik weet niet of mijn zoon dat zo naar mij zou doen, maar mijn zoon doet dat niet. Nee, ja, maar, maar, maar mijn, mijn moeder, oh, ik kwam wel kijken hè, bij dat koor uh, al. Uh, en uh -huh. mijn moeder weet ook dat ik dat, ik, ik, dat, ik dat prima vind. En ik, maar ik ben er wel vooral voor haar en niet heel erg voor mezelf, als ik heel eerlijk ben. Nee, dat snap ik ook. Nee, dat snap ik ook. Ja. Maar dan denk ik nog, ja, waarom zet je dan je moeder op de radio waar heel Nederland kan horen? Snap je, daar heb ik een beetje moeite. Ja, weet je wat mijn probleem een beetje is, nou? Tineke? Ik gooi altijd mijn hele leven op de radio. En dit is oh, dat zit. Al... Dus ook als er... ik heb ook uh, uitzendingen gemaakt hier over liefdesverdriet. Als het uitging met mijn vriendinnetje. Of, nou ja, noem maar op. Dus ja, het is gewoon alles wat ik meemaak in mijn leven... dat hoor je terug op de radio. Ja, dat zal wel. Maar oké, okay, dat gaat over jou. En dit gaat over jouw moeder. Die ontzettend haar best doet. En, en uh, nou ja... Ik, ik, heb, uh, ik sta voor koren. Uh, vooral voor koren. En ik werk met kinderen die musicals doen en zo. En uh, koren, nou, die zijn amateur en zo, maar die uh -huh. willen echt. Die vinden het echt niet leuk als je zoiets zou doen. Nee. Dus daarom was ik zo boos. Ja, maar dat zie je, dat je het daarvoor hebt. Ja, ja, ja. Wat dus zijn jou, wat zijn jou, is dat dan ook jouw hobby, uh, dirigent zijn, of is dat nee. je werk? Ja. Oké, okay. En wat zijn je hobby's? En muziek. <laughs> dus je hebt gewoon van je hobby je werk gemaakt en andersom? Nou, dat weet ik niet. Maar uh, er is muziek en uh, alles wat buiten de tuin natuur en zo. Dat is mijn hobby. Dat je tuinieren? En daar ga ik voor, ja. En doe je dat veel dan ook? Heb je daar tijd voor, voor een hobby? Uh, nou, ja. Uh, uh, soms groeit het onkruid boven mijn hoofd. Want ik ga natuurlijk vooral voor de muziek. Ja. Begrijp je? Uh -huh. Sta je ook wel eens voor orkest? Voor een orkest? Of alleen koren echt? Uh, nou, ik sta ook af en toe voor een orkest. En ik speel heel veel mee in orkesten. Ik speel altviool. Ja. En heel veel mensen die mij kennen, die herkennen mijn stem nu. Oh, ben je een beroemdheid? Nee, oh. echt niet. Maar je speelt altviool, hoe kunnen ze dan je stem herkennen? Want dan hoor je toch vooral nou, je viool als oh, jij speelt. Mijn, omdat mijn stem heel karakteristiek is. Ah. Maar goed, ik speel altviool. En ik had bijvoorbeeld in november uh, drie orkesten door elkaar heen. Ja. En. Uh, uh, in april dan heb ik uh, voor nu een productie als voor een opera, voor een uh, amateurorkest. Ja, nou ja, die doen echt een stinkend best. Maar dat is toch wel goed iets goed beter stinkend. dan dit, of niet? Ja, maar dan moet je het niet meer laten horen, hoor. Ben je ja, nu weer nee. boos op me? Nee, ik ben niet meer boos op ah, ja. je. Hé, hey, en ik wil nog even weten wie ja. gaat in vervolg dit programma presenteren na Filemon. Dit programma? Nee, ik ben dit gewoon. Altijd. Hè? Al anderhalf jaar zit ik hier. Oh, echt? Ja, heb je nog nooit geluisterd? Wacht even. Oh, ik ben een nachtje in de war. Je hebt gelijk. Nee, ja, Filemon die, die is dus niet meer. Althans wel in nee. leven, maar niet meer in zijn programma. Nee, dus dat wordt meer. vervangen uiteindelijk. En dit ja. programma blijft gewoon uh, wat het is. Oké, okay, nou, hou je taai en ik hoop nog heel vaak naar je te luisteren. Ja. En uh, als je het zo kunt verdedigen, word ik niet meer boos. Heel goed. Dank je wel, Tineke. Fijne nacht. Dag. Dag. Ik Als ik heel eerlijk ben, ken ik hem in eerste instantie van Lee Towers. Maar het origineel is van Johnny Nash. I can see clearly now. Goeie plaat. Het gaat dus over hobby's. En net zoals elke week ga ik eventjes naar mijn vrienden en collega's in de B&N-bar. Daar zitten ze en ze praten mee over het onderwerp in Boyd's bar. Bar. Bar. bar. Heb jij hobby's, Michelle? Zeker, zeker. <laughs> ik basketbal. Oh ja. Oh, ja. Oh, ja. oh ja, dat is een echte hobby. <laughs> In tegenstelling tot gamen natuurlijk. Al. <lacht> <lacht> nee, ik sta drie keer in de week op het veld. Kan je ook dunken? Nee. Nou. Nee, ik ben kan niet springen, hè? Bij een meisje. Oh ja. Mensen kunnen niet springen. Wat kan je... je wel goed? Ja. T op het basketbal. Vraag ik mezelf ook wel eens. <lacht> ik kan heel goed bier drinken na basketbal. Oh ja, ja derde helft. Ik de helft hebben jullie? Nee, vijfde kwart. Oh ja. Zou zo, ik dan vijf dan vijf de kwart. -drie, drie keer in de week is wel zoveel. veel. Ja, zo is het is hartstikke een serieuze hobby. Drie keer in de week. Maar is het, is het spel de hobby of is het samen zijn met je team en ergens voor strijden de hobby? Ja, ik denk allebei. Ik wil echt het allerleukste team van de wereld. Dus dat helpt. Shout out! Ja, ja. ja, liefde, hartje voor jullie allemaal. Maar nee, ja, met spelletje is ook heel leuk. Het gaat gewoon lekker snel en je wordt ook echt moe. Vind ik ook fijn fysiek. Er zijn genoeg sporten waarbij je na een uur sporten denkt: Zoals vissen. Ja, of uh, volleybal. Daar word je ook echt is wel moe nee, van. Nee, is het zo? Nee, heb je wel eens gevolleybal nee, ja ik vind Beachvolleybal wel moe van. Ja, ja. Maar voor verder niet. Nee, zwaar. dat is wel. En badminton? Zo... Nou ja. Maar op de camping ja? misschien niet zo heel moe. Maar je hebt ook voetbal toch dus? En ik heb gevoetbald. Echt heel veel jaren ook. en uh, Gezaalvoetbald nog tot vorig jaar. En getennist heel veel jaren, heel lang. Ik wist helemaal niet dat jij zo'n sportman was. Ja. Ja, en eh, tot, eh, tot eh, zes jaar terug. Ja, ja, ja, hij heeft alles gedaan, maar ja, nu ja. niet meer. Best wel intensief. Ja, klopt eh, Nee, maar mijn broer bijvoorbeeld, zijn hobby is munten verzamelen. En dat vindt hij compleet fantastisch. En als ik uh, naar het buitenland ga, dan zit hij... Oh ja, je stopt nog even in Boston, toch? Wil je die state quarters voor me meenemen? Dit en dat en zo. Nou, dan nou, neem ik daar al mijn muntjes mee. En dan ben ik in een oh. ander land, neem ik al mijn muntjes mee. Dus ik heb altijd een gigaontwienertjes. Met allemaal uh, kleingeld. En hij zit is helemaal in zijn nopjes ermee. En dat zit allemaal in keurige boekjes en dat soort dingen. En dat vindt hij fantastisch, ja... Ik... Ja. Ik vind het zelf niet heel interessant, maar het is wel leuk. Want je kan op al die muntjes wel, staat altijd wel een soort verhaaltje van het land. Of het teken, of er staat een berg en dan heb je allemaal van die speciale dingen. Hij vindt dat fantastisch, maar het heeft niks te maken met groepsgevoel of iets dergelijks. Dat nee, is echt is gewoon tijdverdrijf. tijdsverdrijf. Sommige mensen vinden de postzegels verzamelen, kleren maken, naaien. Filatelisten. Oh. Zo heet dat een de naar Een, een filatelist. Of een vitaal Nee, een filatelist. Vi ja, dan weet ik het niet meer. <laughs> Super goed verhaal. Ik heb het even opgezocht. Dit is een filatelist. Uh, Zo heet dat als je een verzamelwoede hebt. En een verzameling is uh, ook een hobby. 0800 1121. Het gaat over verzamelen, over hobby's. Noem maar op, je bent van harte welkom. Antoinette. Hallo. Jij hebt ook een verzamelwoede, hè? Ja, ik ben nog een beetje getikt, hoor. <laughs> zeg je nou dat je een beetje uh, getikt bent? <laughs> ja, ik verzamel oh. namelijk handen. Handen? Handen. Linkerhand, rechterhand, handen. Oh, wanten. Handschoenen. Nee, handen. Hoe dan? Met een H van Hendrik. Handen? Een hand. Je hebt twee handen aan je lijf. Ja. Nou, en ik verzamel handen. Maar hak je die dan van, van de mensen af? <laughs> Ik heb nog nooit aan gedacht. Dat is een goed idee. <laughs> maar vertel dan, ik begrijp er helemaal niks van, Antoinette. Nee, moet je maar eens rondkijken in winkels en op vlooienmarkten. Er staan overal diverse soorten van allerlei materialen over de hele wereld. S soorten handen. Maar van paspoppen en zo. Wat zeg je? Van paspoppen dan. Een mannequin. Nee, gewoon loshanden. Ik heb er zo'n bijna 400. Hè? verschillend. Wat een goed, maar, dan, maar leg me dan eens uit. Er zijn dan pasmodellen voor handschoenen in een winkel of zo? Nee, gewoon... Gewoon een hand, hand. Je hebt een asbak als hand. Je hebt een aansteker. Oh, een nee. zo. Ja. En wat is je pronkstuk? Ja, ik heb een heleboel pronkstukken. Iemand heeft ooit een jubileum en dan had hij... Uh, een hand met een chip erin een mens vergroot zijn mogelijkheden. Die hand, ja, die heb ik ook, maar ook van uit Canada, eigenlijk van de hele wereld. En, uh, en die... heb je allemaal in, in verschillende vormen dus, wat je zegt, een asbak, ja. in een... Uh... En ja, heb een je... vaas en een kandelaars, uh, ja, ik kan niet opnoemen. Je hebt ook stoelen toch, in de vorm van een hand? Ja, die heb ik ook. Die heb ik wel eens gezien. Heb ik... en, en zeepjes, ik heb zo'n hele grote stoel, dat is heel mooi. En waar komt het dan vandaan, deze fascinatie ja. voor handen? Om, ja, omdat ik, als je nou eens op je handen let... wat je daar allemaal mee kunt doen... heel tegenstrijdig. Je kan iemand strelen met je handen... maar je kan hem ook slaan, een geven. Je kan ermee geven en je kan ermee krijgen. Ja. Als je geboren wordt, is het eerste wat jou beetpakt... zijn handen, van wie dan ook. Als je doodgaat, is het laatste wie jou Iets aanraakt, zijn ook handen van wie dan ook. En probeer maar eens in te denken dat je geen handen hebt. Dat is ingewikkeld. Je kan niet eens jaren kammen. Nee, maar vind je ook de vorm van.? Want ik zit even naar mijn handen te kijken hè, terwijl we dit gesprek hebben. Ja, ik zie ook altijd meteen of iemand mooie handen heeft. Maar wat vind je? Vind jij de, de handen aan zich gewoon? Ook de vorm en zo? En alles? Ja, de maar... nagels en de, de duim? De, de, en... De, gewoon de handen op zich, want ieder mens heeft andere handen. Ja. Lange vingers dunne wingers, brede nagels, korte nagels. Hoe zien jouw handen eruit? Nu, ik ben een dag ouder aan het worden, zijn ze niet meer zo mooi. Maar vroeger was het mijn trots. Zijn ze rimpelig? Mijn handen, en mijn, mijn handen en mijn haren. Ja. Maar ze zijn nu een stukje rimpeliger dan vroeger. Ja, helaas. Wat zou je nog graag willen hebben in de vorm van een hand? niet iets speciaals. Ik heb ook oorbellen en ik heb al kettingen en ik heb ringen. Ja, iedere hand is leuk. Ja, nee, ik vind het een mooie verzameling. En uh, het verhaal erbij, wat je dus vertelt over uh, wat voor symboliek de hand heeft, vind, ja. ik, uh, vind ik een goede, goede aanleiding. Ja. Nou. Dat vond ik zelf, zelf ook. Ik exposeer ook. Hele hand exposities. Ja, in de... Bijvoorbeeld meestal bejaardenhuizen met vitrinekasten. En dat en... Vinden bejaardenhuizen handen interessant? Ja, ik vind ze prachtig. Je hebt er wel een handje van, hè? Ik heb er een handje van, ook spreekwoord. Ik <laughs> heb ook boekjes erover. En alles wat met handen heeft te brengen, weet je. Een kinderhand is gauw gevuld. Dankjewel, Antoinette, voor het bellen. Ik heb nog meer hobby's, hoor. Oh, blijf hangen. This is how it works. It feels a little worse than when we drove our her. Right through that screaming crowd. While laughing up a storm, until we were just bone. Until it got so warm that none of us could sleep. And all the styrofoam began to melt away. But it's a pretty song. We listened to it twice 'cause the DJ was asleep. Pam pam pam pam. Yourself, You take the things you like Then try to love the things you took And then you take that love you made And stick it into some Someone else's heart Pumping someone else's blood And walking arm in arm You hope it don't get harmed But even if it does You just do it all again On the radio You'll hear November rain That solo's awful long But it's a good refrain You listen to it twice Cause the DJ is asleep on the Gina Spector on the radio. En Antoinette, die nog veel meer hobby's had... die uh, had het wel gezien. Ik heb niet echt het idee dat ik vrienden maak vannacht. Weet je het idee dat mensen een beetje boos op me zijn. Kan gebeuren. Nachtbrakers. Frank van der Lende. BNN. Radio 1. Kim? Hoi. Hey, Kim. Hoi, Frank. Hoi, hi. Goed hoor, hoe gaat het met jou? Ja, goed. Ik wou, uh, om te beginnen... Nou ja, ik begin eigenlijk met een compliment... Uh, voor degene die de telefoon opneemt. Judith. Judith, ja, mijn uh, regisseuse. Ja, vriendelijk. Ja, toch? En die wordt nooit genoemd. Nee, bij deze. Judith. Hartstikke bedankt voor de vriendelijkheid. <lacht> Alsjeblieft. Uh, en ik belde eigenlijk... omdat ik het koor van je moeder fantastisch vond... En beter dan het origineel. Even een klein stukje voor jou dan nog, oké? Okay? Kim, blijf houden. You know Zijn je nou beter dan het origineel? Ja. Oei. Ik vind dit zo fantastisch. Ja? Ja. Complimenten voor je moeder en voor het koor en voor de begeleiding. Ik zal het even doorgeven aan ze. Nou, dan krijg je toch eindelijk een uh, positieve reactie, hoop ik, op de radio. <laughs> ja. Ach, M.W., ik vind het ook wel... Ja, het dit gaat over hobby's. Ik zal het even uitleggen voor de mensen die net inschakelen. Het gaat over hobby's en ik liet een fragmentje uh, begin deze uitzending horen van mijn moeder, van haar koor. Uh, want ik was er afgelopen zondag. En dat is haar hobby, uh, in het koor zingen. En uh, nou ja, jij bent dus uh, positief over noisy voices. Zo heet ze. Zeker weten Ja, zelf in koren gezongen. Oh, kijk. Dus je kent een beetje het klappen van de zweep. Ja, ik heb nog een hele leuke herinnering daaraan. Uh, we werden ingehuurd door de stad Leiden. Uh -huh. van, uh, ja, ik was uh, vrij jong, maar goed, we stonden daar met 50 man. En het was rond kerstmis, rond deze tijd. Uh, dus overal kerstmannen liepen rond en kerstbomen. En door de hele stad Leiden met uh, 50 man en een paar volwassenen. ...hebben we daar gezongen met een klein orkest. En toen op een heel groot plein in het midden van de stad... ...overal stond de, uh, daar zo'n hele grote kerstboom. En de winkels gingen bijna sluiten. En alle kerstmannen die door de stad heen liepen, die kwamen naar ons toe. Echt die kerstsfeer en, uit je. Uh, toen hebben we met 150 man gewoon een lied gezongen. Live music. Uh, en steeds meer... Uh, mensen die een muziekinstrument hadden in de stad, die kwamen naar buiten en kwamen meedoen. En ja, het was gewoon fantastisch. En dat is, dat is je hobby of dat was je hobby? Zing je nog steeds in een koor? Uh, nee, niet meer. Okay. Helaas. En wat ik, doe dan, je? ik ben een paar keer verhuisd en uh, elke keer uh, ja, uh, uh, dan moet je een nieuw koor zoeken. Ja. Wat doe je nu dan, qua hobby's nog? Nou, ik heb behoorlijk wat hobby's. Uh, fotografie is echt uh, een hele grote passie. Daar doe ik heel veel mee. en uh, Ik pas heel veel op kinderen, maar ik doe ook heel veel creatieve dingen met ze. Zoals? En Ik vind het leuk om ze dingen te leren. Als ze iets willen leren, uh, van knutselen tot koken. Koken is ook een hele grote hobby van... Uh, uh, Boswandelingen, natuurwandelingen, langs het strand, uh, uh, duiken. Maar dat zijn heel wat dingen wel, uh, Kim. Uh, ja, ik ben nogal creatief en ik ben nogal uh, ja, breed. Maar hoe heb je daar dan de uh, tijd voor? Uh, nou ja, duiken doe ik meestal op vakantie. Ja. Ik ben een... Uh, ja, vanaf mijn vierde ben ik gaan snorkelen. En daarna ben ik gaan sportduiken. En die andere dingen? fotograferen, uh, wandelen? Ben ik ben begonnen met fotograferen. Ja. En daar ben ik mee doorgegaan, professioneel. En dat is ook je werk nu? Ik heb het gedaan als werk. Ik ben nu even arbeidsongeschikt. Dus... Des te meer tijd voor hobby's. En des te meer tijd voor hobby's, inderdaad. <laughs> ja. Wat is je lievelingshobby op dit moment? Uh, foto's. Uh -huh. En koken. Kinderen helpen en mensen helpen. Nou, dat klinkt goed. Dat klinkt goed leven vol met hobby's. Ondanks dat je even arbeidsongeschikt bent, kan je het uh, je tijd toch goed vullen? Uh, zeker weten. Ik uh, kom eigenlijk tijd tekort. Nou, het zou wel fijn zijn als er 48 uur in de dag zat. <laughs> Vertel mij wat. Heerlijk we ja. dat. Maar ook weer niet dat hoor. Slaap is ook wel een hobby van mij hoor. Uh, ja, alleen dat lukt af en toe wat minder. Ja, en daarom dat ben je nog wakker in vijf uur. Uh, Half vier is nachts. Vijf over half vier inmiddels al, ja. Dankjewel, Kim. Oké. Okay, en een fijne dan. nacht. Blijf ja, lekker planning. luisteren. Dankjewel. Doei. Doeg. Vincent, goeienacht. Hoi. Hey, uh, goedenavond. Goedenavond. Ja. Wat jij wil. <laughs> Hobby's. Ja. <laughs> uh, ja, ik hou van DJ'en, uh, van, uh, DJ van uh, muziek draaien, zeg maar. Ja. En ik belde eigenlijk omdat je, ja, eigenlijk zei van ja, mensen zijn een beetje boos op me en zo. Nou ja, dan... boos, boos. Ik kreeg een beetje een paar negatieve reacties. Omdat ik uh, vrij hard was over ja. mijn moeders koor en dat orkest wat ik niet hoorde dat zo vals klonk. Oké. Okay. Maar er zijn altijd mensen die, die zeg maar, uh, ja, dan, dan anoniem of zo uh, uh, hun, uh, hun afkeer laten blijken. Maar ik wilde eigenlijk voor je opnemen. Uh, allereerst omdat ik denk van... Uh, als je je moeder heel, en dat koor heel slecht had uh, gevonden, dan had je het waarschijnlijk niet, niet laten horen. Dus je bent ook waarschijnlijk gewoon trots op je, je moeder, neem, neem ik aan tenminste. Oh, yeah. en, en ja, ik heb zo, zoiets van de, dat, dat orkest. Ik, ik heb, f, f, f, uh, soms heb ik, zeg maar, dat, dat ik een mix uh, probeer te maken. Uh, dat ik dus twee nummers door elkaar heen wil uh, laten lopen, of nou zeg maar als een mashup is. Ja, echt als een uh, dj, de dingen een beetje in elkaar ja. overmixen. Precies, en, maar soms dan, dan klinkt dat totaal niet en dan <laughs> denk ik van wat een takkenherrie. <laughs> ja. maar waar draai je dan uh, Vincent, als dj? Uh, nogmaals? Waar draai je dan als dj? Ja, op dit moment eigenlijk alleen nog thuis. Hey, is het een beetje bergafwaarts gegaan met je dj-carrière? Eh, uh, nou ja, in het begin was het wel, wel goed. Maar net als, echt jaren geleden was dat. En nu wel ik terug. Maar ja, je hebt natuurlijk gewoon zoveel uh, ja, concurrentie, zeg maar. Mm -hmm. Ja, iedereen is een dj tegenwoordig. <laughs> ja. Nee, maar echt? Ja, dat klopt ook, want het wordt steeds makkelijker. Is het is enige waar je je eigenlijk nog kan op onderscheiden is... Dan, zeg maar, uh, om je eigen op te maken. Ja. En dat is wel ingewikkeld, is hè? Meer. Ja, daar heb je... Uh, je hebt daar tijd voor nodig. Je hebt er geld voor nodig. Uh, want je hebt de apparatuur daarvoor nodig. Ja. Ja, dat... Uh, maar hij, uh, DJ DJ is dus, is, is dus je hobby. Uh, wat doe je verder nog? Uh, Qua hobby's? Ja, Net zo? zoals die dame hiervoor... Uh, ja, ook, ook van heel, heel veel verschillende dingen... Ik ga heel graag de bergen in. De bergen? En, ja. ja okay. Naar de Alpen. Ja. En, maar ook zeg maar naar, de, naar België of zo, naar de Ardennen. Reizen ook wel is ook wel een beetje een hobby. Ja, ja, ja. En steden bezoeken hou ook okay, heel erg veel van. En ook uh, in elk Europees land ben ik ondertussen wel geweest. Uh, en vroeger. Maar we echt... Ja, dus heel lang geleden zeg maar. Een jaar of acht uur. Uh, ben ik zelfs voor een, uh, voor een Duits... Uh, uh, Duitse dance label. Ben ik naar uh, Kaapstad uh, toe gegaan. Oh, cool. Ja, en dat was heel, inderdaad echt heel erg mooi om daar gewoon... Uh, ik heb daar een paar uur uh, staan draaien. Dus onder de vleugels dus van die Duitse uh, te leven. Ja. ja En nu uh, dus een weekje thuis nog dj'en en, en uh, gewoon echt als hobby en geen geld uh, mee te verdienen meer. Even nu. Ja, hoop ik dat ik er wel weer mee, geld mee zou kunnen gaan verdienen. Vincent de dj, je kan hem boeken. Ja. Toch? Even zo'n kleine oproepje. Ja. Ja, nou, top. Dankjewel Vincent. Oké. Okay, Fijne nacht. Het. Dag. Zelfde. Hoi. 0800 1121. Wat zijn jouw hobby's? 0800 1121. Dit is een uh, kerstliedje.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 Tired London slows But when I dream tonight I'll dream of you And when the tears froze Government, will they ever tell me where the money went? Protesters march out on the street as young men sleep amongst the feet. Another year draws to its close in love Oh yeah. yeah. En Burroughs heet het duo, When the Thames Froze. Echt een, een kerstliedje, een beetje een hip, wat nieuwer kerstliedje. is twee jaar geleden, drie jaar geleden uitgebracht. Goedenacht, je luistert naar Nachtbrakers, Radio 1 voor BNN. En het is uh, een, uh, een, een, een leuke nacht. Hé, hey, daar is Roef, die hebben we nog niet gehoord vandaag. Hé hey Roef! Roef is mijn redactiehond en die ligt in de hoek van de, van de studio. Die haal ik altijd binnen. En uh, nou, die wordt even onrustig. Ik ga hem zo meteen uitlaten over een klein half uurtje. Maar het gaat dus over hobby's. En uh, Roef is een hobby zo midden in de nacht voor mij, de hond. Maar uh, er, zijn, er zijn veel verschillende hobby's. Toen net had ik iemand uh, dus aan de lijn die handen spaarde... in allerlei soorten en maten in uh, een hand als een asbak. En uh, een stoel had ze van, uh, in de vorm van een hand. Toen kwam ik op internet een leuk filmpje tegen van iemand die... Kinderwagens verzameld. Wij zijn uh, Ton en Helene, oftewel de oude Toelie, en wij verzamelen kinderwagens. En hij bromfietsen. Uh, het is een verzameling van kinderwagens en uh, poppen, aanverwante artikelen. Ik heb, uh, ben eigenlijk begonnen naar aanleiding van uh, de verzameling van mijn man. Dat ik s'avonds van mijn werk thuis kwam, dat er geruild was een brommer tegen een kinderwagen. En toen is de eerste kinderwagen hier gearriveerd op een poppenwagentje. Na. En ik ben altijd een poppenmoeder geweest, dus in die zin ben ik. Uh, ja, geïnteresseerd geraakt in oude kinderwagens. En ja, het is een uitgelopen hobby op dit moment. Dus, Hoe lang uh, verzamel je nu kinderwagens? Uh, om en bij de vijf jaar. En hoeveel heb je er? Uh, ik heb ze van de week geteld met openhuis. Ik heb 48 uh, baby- en kinderwandelwagens. En ik heb 38 poppenwandelwagentjes uh, wandelwagentjes en kinderwagentjes. En poppen heb ik dan meer dan... 110, 120 denk ik op dit moment. En wat is nou je allermooiste kinderwagen? Persoonlijk vind ik het allermooiste. Hier deze. Anthracite grijs. lichtgrijs. Die vind ik persoonlijk het allermooist. Waarom? Uh, Om het laag model is. De kleuren, de ronde vormen. Die, die spreken mij het meest aan. Verzamelen van kinderwagens. Nou, je, kan, je kan natuurlijk alles verzamelen wat je wil. En toen ik het filmpje zag, dacht ik vanmiddag. Ik ga eens eventjes bellen. Met uh, de Stichting Verzamelbeurs. Naar Bos. Hoi, je spreekt met Frank van uh, BNN, Radio 1. Ja. Hoi, ik zag uh, dit nummer staan bij Stichting Verzamelbeurs. Ja. Ben jij ervan? Daar ben ik van, ja. Yes. Ik had een vraagje, want ik maak een uitzending op, de radio, op radio 1 over hobby's. Ja. En nou ja, verzamelen hobby's heeft een overeenkomst. En nu was ik eigenlijk uh, benieuwd naar wat het meest voorkomende product, voorwerp, object is. Wat wordt verzameld? Nou, dat is op dit moment uh, de postzegel, munt en winkelwagenmunt. De winkelwagenmunt? Ja. En uh, verzamel je zelf ook dingen dan? Uh, ik verzamel zelf postzegels. Want dat is al echt van oud zijn. heb ik ook ooit gedaan trouwens, postzegels verzameld. Ja. Dit, dit, wat, wat is daar nou zo, zo leuk aan? Want ik heb er nog eens aan teruggedacht en toen dacht ik van ja, het waren maar een paar velletjes papier. Ja, je, met postzegels kun je alle kanten uit. Je kunt een land verzamelen en je kunt een thema verzamelen. En wat doe en, jij? Ik doe het, het beide. Ik verzamel zelf Amerika, USA, Duitsland en Nederland... Maar van een thema heb ik schepen op postzegels. Mooi. en mijn vrouw die doet katten op postzegels. Oh jullie doen het samen? Ja. Oh wat goed. En hoeveel heb je er dan? Uh, nou, daar zou ik hierbij dan niet eens kunnen zeggen. Maar, gokje, zijn het er honderd, zijn het er duizend, zijn het er tienduizend, zijn het een miljoen? Nou, daar zitten we wel dichtbij. Miljoen? Nou, denk ik ertussenin. Half miljoen ongeveer? Ja, dat zou ik niet weten. Maar het, het kan goed zijn. Want ik hou het wel in de administratie bij. Maar goed, dat breng ik allemaal niet naar buiten uiteraard. Hè? Oh, want? Dat snap je. Dat weet ik niet. En dan heb ik ook nog een verzameling Fishertechniek. Wat heb je? Een verzameling Fishertechniek. Techniek. Ja, ik... daar kun je ze wel mee bouwen. Maar je kunt ze ook verzamelen. Maar is dat een soort, uh, even voor mij, een soort knex of zo? Een soort Lego? Uh, ja, of... zoiets is het. Dat uh, uh, kan uh, uh, net als... Uh, mecano en uh, oh. Lego en dergelijke dingen. Ja, dat, uh, zoiets, uh, en dat is een Duits product. is in Nederland uh, verkrijgbaar geweest, maar uh, ja, het is uh, over en uit. En nu is het alleen nog maar in Duitsland verkrijgbaar. En in Nederland zit een Fischer Techniclub en daar uh, zit altijd nog een importeur. En daar is dat uh, spul nog altijd te bekrijgen. En ja, via Marktplaats en uh, via... IB uh, is het ook overal nog te bekrijgen natuurlijk. En je hoofd verzamel is eigenlijk postzegels en dit doe je er dan nog bij? En daar heb ik dan nog eens bij, ja. Ik doe er zelf dus uh, modellen mee verzamelen, maar ook uh, bouw ik ermee. Oh. En dan zit je ook in die club van de uh, Fyzerbouwtechniek? En dan zit je daar ja, Daar met... ben ik ook bij, ja. Met hoeveel mensen zitten jullie erin? Dan zitten we met uh, zo'n denk ik 350 tot 400 mensen. En hoeveel tijd ben je eraan kwijt in de week? Heel veel. Maar, schattingtje? Want ik ben op dit moment er zelfs met bezig. Ja, nou ben ik voor de verzamelbeurs dus bezig. Maar ja, als dat bij elkaar, dan ben je er een, een heel ziek uh, aan bezig. Een hele? Sorry, je viel even weg. Nou, zo'n zo uh, 40-durige werkweek heb ik eraan. Wauw. Ja, wauw. Ja, dat ving ik nogal wat. Want je moet daarnaast natuurlijk ook nog wel gewoon werken, denk ik. Of niet? Nee, dat uh, doe ik niet. Want ik zit in een WO... Uh, en uh, ja, dit is gewoon mijn uh, hobby ervan. Nou, ik wilde dat uh, graag even weten. Postzegel verzamelen, dus de meest voorkomende verzamelhobby. Dankjewel, Jos. Ja, en uh, aanstaande zondag dan hebben wij dus een uh, verzamelbeurs. Waar? In uh, de Golfstroom. In uh, Veggen Zuid. Ah, Veggen Aan de Van Diemenstraat 1a de Veggen Zuid. Nou, ik uh, schrijf hem op. Maar uh, wij maken graag ramen natuurlijk, dat hè? Dat begrijp ik, ja. En een fijne, fijne dag. Hetzelfde, Radio 1: Nacht. Nachtbruikers. Mevrouw Andersson, ja. deze was voor u. Wat zeg je? Dit liedje was voor u. Oh, dankjewel. Henging aan de telefoon. Ik heel lief. Want je hing al een tijdje nee, aan de telefoon, dus daarom ja. Blondie. Blondie? Ja, die hoorde je. Ja, ik ben niet blond, ik ben hartstikke bruin. Oh. Eigenlijk grijs. Toch was hij voor jou. Ik ben, ja, ik ben 72, dus ik ben niet meer blond. Je was ooit, ooit, ooit bruin en nu ben je grijs. Ja, hartstikke bruin. Nu ben ik grijs. Wow. Maar ik verf het wel bruin. Maar dat heeft er helemaal verder niets mee te maken. Nee, maar toch ben ik... Ik dus weet ook nooit hoe oud ik ben. Dus dat doet er ook eigenlijk. Nou, ik weet dus doen. dat je en je haar verft en dat je 72 bent. Hé? Huh? Kerststukjes maken is uw hobby, hè? Nou, niet alleen kerststukjes oh. maken, hoor. Maar nu wel zo rond de kersttijd, toch, denk ik? Ja. Nou, ik had vanavond zoveel dankbaarheid... voor wat ik had gemaakt weer voor een paar buurtjes... Want doe je dat dan in dat groene piepschuimachtig? Hoe heet het ook weer? Ja, oasis. Oasis, dat deed ik vroeger met mijn ja. moeder en mijn broer ook altijd rond deze tijd. Ja, maar je kunt ook uh, steekschuim nemen grijs. Als je dus materiaal gebruikt wat geen water hoeft te hebben. Oké. Okay. En dan ja, dat, steek je daar... dat is voor de mensen die luisteren. Dat is namelijk steviger dan oasis. En wat steek je daar dan allemaal in? Dat zijn toch dan, dan uh, van die takjes, dennentakjes en zo... Nou, nee. Nee, je gaat het niet helemaal volsteken met takken. Oh. Je begint gewoon met oasis. Dat is heel belangrijk voor de mensen die eventueel nog luisteren. Oh, denk Zeker dat, uh, een paar uur van tevoren in het water te leggen. Anders is het oasis niet doorweekt. Nee. Daar moet je mee beginnen. Nou ja, dan neem je het bakje waar het niet moet of het schaaltje. En dan bouw je het van onderaf op met groene takken. En daarbovenop ga je wat je wil gebruiken. Aan witte rozen. Ik hou het graag zelf erg. Uh, wat zal ik zeggen. niet zo glinsterend aan alle kanten. Een beetje basic. Ja, met recht. Een beetje basic, zachte kleuren. Maar goed, het heeft er helemaal niets mee te maken eigenlijk waar ik het nu over heb. Want ik wilde dus eigenlijk. dit vertellen: oh. dat de mensen waar ik het vanavond bracht. zijn hele lieve mensen. Het is een vrouw van 60 die de vader van 90 verzorgt. En uh, nou, ik belde aan. Ik, ik zeg, ik heb een kleine verrassing voor je. Ze waren zo enthousiast dat ik er eigenlijk G verlegen van werd. Wel fijn toch dat je mensen zo blij kan maken? Met iets ja, heel simpels. Ja, dat zou ik nou eigenlijk alleen maar zeggen. Je kunt mensen zo blij maken met zoiets kleins. Hè? Je bent een uur aan het werk, je stofzaagt en de boel is weer weg. En je kan de mensen iets geven dat meneer Pieper was. Sorry, ik noem mijn naam. Ah ja. uh, de buurman was zo verschrikkelijk. Het piepen we er even hè? Uh, ja. ja, en dan denk ik bij mezelf... wat is het toch een kleine moeite... om eventjes iets te doen voor je buren. Kleine moeite, groot gebaar. Ja, daar komt het eigenlijk wel het meer. Ja. Ja. Ik heb het uh, al zo vaak gedaan... want ik heb heel veel hobby's. He, ik heb jarenlang les gegeven aan... Voor niks, hoor. Blijf lachen. Ik vroeg vijf gulden per uur. Dat is niet veel. En dan konden de mensen bij me komen boetseren. Ik boetseer ook graag. Dat is ook nog een hobby dus van je? Boetseren? Boetseren, breien, azure breien, haken. Nou ja, noem maar op, tel heel Maar ben je meer... Dat is een vraag van mij aan, uh, aan jou, mevrouw Andersson. Ja, want ja. je krijgt natuurlijk... Op een gegeven moment ga je dan met pensioen. Want ja, wat je vertelt net, ik ben 72. Dan... Um, dan heb je ook natuurlijk meer tijd voor hobby's. Ben je ook echt op zoek gegaan naar hobby's? Of had je die allemaal al? Nou, ik zou je heel eerlijk zeggen... dat heb ik vanal, geloof ik vanaf dat ik vijf jaar was. Oké. Okay. Maar ik moet er wel bij zeggen... en dat meen ik serieus... ik krijg heel vaak heel veel complimenten. Maar dan zeg ik wel eens tegen de mensen... ik heb het ook maar gekregen. Wat? Zeg, nou, die... De, de, de, uh, ja wat zal ik zeggen De creativiteit Die je in je lichaam En in je wolkje voelt Krijg je Alleen je moet er wel van zorgen Dat je het ook kan zien Maar zelfs daar krijg je Hulp heel, heel blij Als je creatief bent en je doet je Dopjes open ja. Dan zit het gewoon In je lijf Ik zei het vanavond nog tegen een vriendin van mij Ik zal de naam ook noemen Dat is Inge ik zeg, Inge, ik kan er niks aan doen. Met de kerst krijg ik de kriebels. En ik moet gewoon aan het werk. Ja. Ik kan het niet laten. Nee. En wat doe je nee, nog meer dan behalve die kerststukjes maken tijdens de kerst? Ga je dan ook het hele huis versieren met lichtjes en met kerstkransen? Oh, alsjeblieft. dat was ik word zelf wel eens ziek voor mezelf. <laughs> maar hoe dan? Hoe ziet ja. het er dan uit? Want hoe ziet jouw kamer er nu uit dan qua kerstversiering? Uh, uh, nu nog niet. Oh, nou, de nog niet. Kerst is nog naar beneden. Het is over een week kamer. al. Huh? Het is over een week al kerst. Ja, dat weet ik, maar ik heb een hele lieve man, dat, die, die komt liefst tweede kerstdag met de kerstboom naar beneden. Oh. Maar dat is een heel ander zak. En dan moet ik... Nou, dan ben ik soort een soort nacht bezig met de hele kerstboom te versieren, Waar ook iedereen over vilt. En dan denk ik wel eens, mensen... Jullie hoeven mij de hemel niet in te prijzen. Ik, ik, ik... Weet je wat ik wel eens denk? Ik kan dit, jullie kunnen anders Tuurlijk. Hè? Eh? En dat vind ik heerlijk om lekker eten te laten. Ik mag ook graag koken. He, ik ben gewoon, uh, zal ik zeggen, gezegend met een creatieve geest. Nou. En dan ah. zeg ik altijd bij, ik heb hem alleen maar gekregen van mijn auto. Maar je gaat er goed mee om, dus daarom zou ik zeggen, mevrouw Andersson. Ja, oh ja. Hou het zo vol. Ik, ik heb al, uh, nou zal ik zeggen, 15 jaar. Lesgeven met kleien. Ja, boetseren. Aan de, aan de meest onmogelijke mensen, zeg <laughs> ik heel zachtjes. Die het helemaal niet kon. Cool. Mevrouw Andersson, ik, uh, ik uh, heb ook een, uh, een, een plicht, iets meegekregen. Ik uh, ga u afbreken, want uh, het NOS-journaal komt eraan. Ja, oké, okay, dat vind ik best. Prima. <laughs> Dankjewel voor dat het bellen. Het. Ja, nou graag daar. Fijne avond. Ja? 0800 1121. Wat is jouw hobby? En. En.